5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. VVD-congres akkoord met integriteitscode. Dreiging voor bomaanslag in Berlijn tijdens finale Champions League. En wereldwijd protesten, ook in Nederland, tegen Amerikaans landbouwbedrijf. Het weer vanuit het noordoosten gaat het de komende uren regenen. Vannacht regent het overal en in het zuidoosten blijft het ook morgen nog het terrein dat. In de rest van het land verloopt de zondag droog met soms wat zon. Het wordt dan 12 tot 15 graden. De VVD gaat meer aandacht besteden aan de integriteit van bestuurders. Het ledencongres in Maarsen is zonder stemming akkoord gegaan... met een aantal maatregelen van het hoofdbestuur. Er komt onder meer een vaste commissie integriteit... Voorzitter daarvan wordt jan -Kees Wiebenga, lid van de Raad van State... en voormalig europarlementariër en Tweede Kamerlid. Verder komen er opleidingen, vertrouwenspersonen en een vragenlijst... die kandidaten voor publieke functies moeten ondertekenen. Aanleiding voor de integriteitscode is de commotie onder meer... rond oud-wethouder en senator Jos van Rij... tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens corruptie. De politie in Duitsland staat op scherp voor de finale van de Champions League vanavond. Er zijn namelijk aanwijzingen dat er een bomaanslag wordt gepleegd. Volgens het de tijdschrift Der Spiegel heeft de politie er bij de minister van Middellandse Zaken... op aangedrongen extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Correspondent Tim de Wit in München. Hoe serieus is die dreiging, Tim? Nou, volgens de inlichtingendienst gaat het om een serieuze dreiging. Wat de precieze aanwijzingen zijn, weten we niet. Maar zoals je zegt, ze hebben er dus bij de minister van Middellandse Zaken op aangedrongen... Vooral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 Nou, het zou gaan om enkele islamisten die een bomaanslag zouden beramen. Het is alleen voor de politie en inlichtingendiensten in Duitsland niet, uh, niet helemaal duidelijk waar die aanslag in Duitsland gepleegd zou worden. Berlijn wordt dus genoemd, maar er zijn, zoals ik net al zei, ook andere grote steden waar heel veel mensen samenkomen. En vandaar dat voornamelijk deze kwetsbare plekken extra beveiliging uh, krijgen. En zeker daar die aanslag in Boston, in Amerika moet je bij dit soort uh, grote evenementen waar veel mensen op afkomen... het zekere voor het onzekere nemen, zei de politie. Maar, zo zeiden ze verder, er is geen uh, reden voor paniek voorlopig. Ja, dus niet alleen in Berlijn. En die veiligheidsmaatregelen, ook in München, waar jij dus zit... Uh, merk je er al iets van? Uh, ja, je merkt het hier ook, hoor. Tenminste, ik ga vanavond kijken op de Theresienwiese. Dat is de plek waar normaal het Oktoberfest wordt georganiseerd. Nou, daar komen vanavond 30.000 Bayern München-fans op af om die wedstrijd te kijken. En ook daar zie je bij de ingangen uh, veel beveiliging. Iedereen wordt goed gefouilleerd. En met name tassen worden goed uh, gecontroleerd. Dus ja, het is duidelijk, het wordt uh, zeker serieus genomen... door de politie- en veiligheidsdiensten. Correspondent Tim de Wit vanuit München. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser... Op verschillende plekken in de wereld werd gedemonstreerd tegen landbouwproducent Monsanto. Een Amerikaans bedrijf dat genetisch gemanipuleerde zaden en bestrijdingsmiddelen maakt. In Nederland waren de demonstraties in Amsterdam, Den Haag, Bergsenhoek en Wageningen. En daar kwamen ongeveer 1500 demonstranten op af. Een verslag van Theo Verbrugge. Nou, je krijgt een beetje een flauwe power-idee als je hier in Wageningen bent. Op het podium staat een zanger met uh, gitaar. En daarvoor dansen allerlei mensen. Heel vaak uh, met uh, bloemenkransen in hun haar. Mensen hebben bosjes bloemen bij. Maar ik zie ook soms een uh, doodskop op een bord geschilderd. Sasha Steingmets. Wij staan hier om de wereld kennis te laten maken met Monsanto. Want ondanks het feit dat iedereen elke dag van eet, de meeste mensen er nog nooit van gehoord hebben. En het is het grootste landbouwbedrijf ter wereld. Ze hebben 80% van de zadenmarkt in handen. En het draait ze volledig om planten genetisch te manipuleren, om daar vervolgens meer gif over te kunnen spuiten. Mag ik wil even samen vragen waarom we hier zo in het zonnige gras zit... Nou, omdat het tegendeel niet zo zonnig is. Integendeel, dat brengt de dood. Monsanto brengt echt de dood. De genmanipulatie is gekoppeld aan een zeer groot gif. En dat noemen ze tegenwoordig gewasbescherming. Maar het is zijn bestrijdingsmiddelen. En dat is uh, bijzonder giftig. Alles gaat dood. Het is het, eigenlijk het oude ontbladingsmiddel... wat in Vietnam gebruikt is. Waarin de vliegtuigjes dat over Vietnam uitgestrooid hebben. De mensen daar hebben daar nu nog last van. En We zijn in Wageningen. Is dat toevallig dat we een Wageningen... Zijn? Dat is niet helemaal toevallig, want uh, hier gebeurt natuurlijk heel veel uh, op dit gebied. Hè? De landbouwuniversiteit? Die zit hier, hè? Ja. ja. Dus dit is een heel bijzondere plek waar dit nu uh, gebeurt. Ja. Ja. U heeft een uh, gietertje bij u met ja. daarin een, uh, een bos tulpen. Maar er hangt aan het uiteinde van die gieter ook een doodshoofdje. Nou, we kunnen onszelf natuurlijk vergiftigen met wat we doen natuurlijk. En dat hebben alle mensen hebben daar natuurlijk last van. De dieren en de planten. En de machtspositie van hun is natuurlijk niet goed voor de mens, want iedereen krijgt kanker. En uh, we geven wel geld aan kanker, maar we geven geen uh, aandacht aan degene waardoor het komt eigenlijk. I have to thank everyone who made this day possible. Because we've been working very hard in the end. Everyone is here today to make it safe for everyone to protest. Because we're here against the whole entire agricultural poison industry. In Moskou is een aantal homoseksuele demonstranten gearresteerd. Een van de arrestanten is de leider van de Russische organisatie voor homoseksuelen. Ook een aantal tegendemonstranten werden opgepakt. En in totaal zitten 34 mensen vast. De homoseksuele demonstranten zwaaiden in het centrum van de Russische hoofdstad... met de regenboogvlag en droegen spandoeken tegen homofobie. Hun tegenstanders waren in de meerderheid. Het waren orthodoxe christenen met iconen en kruizen die leuzen riepen tegen homo's. Moslims in het westen van Birma mogen voortaan maximaal twee kinderen krijgen. De regering wil de toename van het aantal moslims in de deelstaat Rakhine beperken. Voor de uitzending sprak ik met correspondent Michel Maas... en vroeg hem wat de regering daarmee wil bereiken. Nou ja, ze willen een beetje rust brengen in de etnische spanningen in dat gebied. Want uh, ja, die, die zijn uh, afgelopen jaar heel hoog opgelopen. Er zijn veel doden gevallen omdat de lokale Birmezen... De moslims, de Rohingya, niet beschouwen als echte Birmezen, meer als indringers. En het feit dat die mensen altijd in de ogen van de Birmezen allemaal 10, 12 kinderen hebben, dat zien ze helemaal als een bedreiging. Dus uh, door deze maatregel probeert de regering in ieder geval daar een klein beetje aan te doen. Maar een geboortemaatregel, die geldt voor uh, één bevolkingsgroep, uh, daar moet toch kritiek op komen? Ja, je zou zeggen dat is puur racisme, maar in Birma zelf uh, heeft daar niemand kritiek op, want de Birmezen hebben een hekel aan de Rohingya. En de Rohingya zijn bang om hun mond open te doen, maar er komt ongetwijfeld een reactie van, uh, van mensenrechtenorganisaties in het buitenland en waarschijnlijk ook van buitenlandse regeringen, want uh, dit is natuurlijk een hele rare maatregel. En nu wordt die maatregel dus ingesteld eigenlijk omdat er al lange grote spanningen zijn... tussen moslims en, en boeddhisten in Burma. Hè. En wat heeft de regering tot nu toe gedaan om die spanningen te verminderen? Ja. Te weinig volgens alle mensenrechtenorganisaties. Uh, ze hebben wel ingegrepen, maar altijd te laat. Ze hebben uh, echt slachtpartijen tegen moslims, echt, uh, het verwoesten van hele dorpen, van moskeeën, daar hebben ze toegestaan. De politie stond er vaak bij toen het gebeurde. Maar uiteindelijk heeft uh, de regering wel elke keer weer het leger erop afgestuurd om de rust te herstellen. Maar dat was altijd nadat de moorden al gebeurd waren en nadat de, uh, de dorpen al en heeft de regering al gezegd wat er nou gebeurt als uh, moslims toch een derde kind krijgen? Nee, daar ben ik heel erg naar op zoek geweest. Ik heb ook uh, iedereen gebeld, maar uh, daarover staat niks in deze nieuwe maatregel. Dus uh, we moeten afwachten wat, wat, ze, wat ze inderdaad gaan doen met het derde kind. Dit is verkeersinformatie. Bij de ANWB René Passet. René, er wordt weer veel aan de weg gewerkt dit weekend. Staan er daardoor ook files? Zeker, Mark. Al de hele dag op de A12 Den Haag-Utrecht. Dat is nou een van de weinige snelwegen waar ze met werkzaamheden bezig zijn... en waar ze hem niet helemaal hebben afgesloten. Hadden ze het maar gedaan, denk ik ja. bijna. Want uh, er staat al vanaf vanochtend vroeg een lange file. Hij is nu iets geslonken tussen Nieuwebrug en Harmelen 4 kilometer. Maar nou, u bent er veel tijd mee kwijt. Het is echt verstandiger om de A12 uh, te mijden dit weekend. Want die werkzaamheden duren ook uh, morgen nog voort. Dat geldt ook voor de A44. De weg uh, naar Amsterdam. Die is in beide richtingen dicht. Mensen die het toch proberen of die het niet weten... die komen in de file op de A44. Bij de afrit Voorhout uh, rijden ze zich vast richting Amsterdam. Heel veel vertraging daar. Dankjewel, de, René. De, nog eentje. Oh, sorry. Mark. De... Nee, kom maar, ja, kom maar door. <laughs> <laughs> Moesten we nou even slikken. De n 231 Alphen ja. aan de Rijn Amstelveen. Die is dicht in de buurt van Schiphol. Er is daar een technische storing aan de brug over de ringvaart. Dankjewel, René. Nog een keer de hoofdpunten dan: VVD-congres akkoord met integriteitscode. Dreiging voor bomaanslag in Berlijn tijdens finale Champions League vanavond. En wereldwijd protesten, ook in Nederland tegen een Amerikaans landbouwbedrijf.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 Edwin Winkels, Nando Boers en uh, Tom Boots... die zijn hier nog uh, aanwezig om zo meteen te praten... over wat er allemaal is uh, gebeurd in de sportweek, de afgelopen sportweek. Eerst even terug naar uh, de actuele sports, het livesport met Gerard de Groot. Het was bijna afgelopen toen we jou voor het laatst ja. hoorden. Rotterdam tegen Oranje Zwart. Inmiddels iedereen al weg? Nou, Oranje Zwart wel, want die waren heel snel weg. Eén seconde nog stond er op de klok. Toen werd het zelfs uh, 2-0 voor Rotterdam door Björn Kellerman... En Oranje Zwart weet nu wat het te doen staat om het kampioenschap naar Eindhoven te halen. Dat is morgen om half vier te winnen van hetzelfde Rotterdam. Maar als het zo speelt als vandaag Oranje Zwart, dan geef ik Oranje Zwart heel, heel weinig kans. Rotterdam was veel en veel beter vandaag. En de 2-0 was magertjes gezien het krachtverschil op het, uh, op het veld. Rotterdam dus morgen winnen van Oranje Zwart. Kampioen van Nederland voor de eerste keer in de geschiedenis van de club. En dat zullen ze weten hoor, want het wordt nu al een beetje gevierd. Nibali en de sneeuw. Het lijken vrienden. Gio Lippens. Zeker grote vrienden. En hij zal er erg blij mee zijn. Terwijl hij op de achtergrond de Italiaanse commentator hoort bij de Rai. Die Nibali interviewt. Nibali die er gewoon weer frisjes goed verzorgd bij zit. En ja, die trots kan zijn op deze etappe. Op die etappe van twee dagen geleden natuurlijk. De klimtijdrit. En op het feit dat hij morgen in Brescia de roze trui voor het laatst mag aantrekken. En dan de ronde van Italië. En zijn eigen land dus gewoon wint. Nibali als eerste boven op de tredsieme mooie kroon op het werk, gevolgd door Fabio Duarte, dat was de Colombiaan die aangesloten had bij die andere twee Colombianen bij Uran en Betancourt Uran en Betancourt werden respectievelijk derde en vierde zaten allemaal vrij dicht achter Nibali een seconde of 17-18 dan Fabio Arou knecht van Nibali op de vijfde plek Pelizzotti, Pozzo, Vivo, Caruso Atapuma, Colombiaan en Rafael Maika de drager van de witte Trui in het jongerenklassement. Die eindigt dan uh, uiteindelijk op de uh, tiende plek. Kijken we nog even naar wat favorieten in de vechten. Scarponi zakt, want uh, hij eindigt op de dertiende plek. 1 minuut en 14 loopt hij achter. Dan 14e, uh, Evans op 1 minuut 30. Op de 22e plek de eerste Nederlander op 2 minuut. 11, Wilco Kelderman gevolgd door Pieter Wening. Zelfde tijd als Kelderman. Die twee kwamen gebroederlijk over de streep. Dan gaan we naar het uh, klassement. Het klassement dus waar Nibali natuurlijk trots aan de leiding gaat. 4 minuten en 43 seconden voor de nummer 2 voor Rigoberto Urán. Dankadel Evans gezakt naar de derde plaats. Carponi op de vierde plek. Betancourt vijfde. Niemits zesde. Maika uh, op de zevende plek. Opvallend hè? twee Polen. Zesde en zevende in het uh, eindklassement. Bijna eindklassement moet je zeggen van deze Giro. Dan in Choustie op de achtste plek... negende Sant'Ambrogio, tiende Pozzo Vivo. En dan is het even zoeken, de zeventiende plek voor Wilco Kelderman... op 19 minuten en 34 seconden van uh, Vincenzo Nibali. Hij is dus de beste Nederlander. Tweede Nederlander is Pieter Wening op de 31ste plaats. En dan weten we dat Stef Clement op de 36 e plek staat. Hebben we alles gehad van uh, deze bergetappe in de Giro. Morgen nog een vlakke etappe op weg naar Brescia. Daar dus uh, straks uh, als winnaar. Als eindwinnaar op het podium Vincenzo Nibali, als hem niets geks overkomt, het weer kan in elk geval geen partij spelen. Want sneeuwen doet het daar niet. Nando Boers, uh, nu terecht de winnaar. Ja, ik denk het wel. Uh, voor zover als ik het kan zien. Vanaf hier. Ja, ja. Wat, hij volgt ja, ja, uit... het wielrennen goed. Ja, dus nee, uh... wel, hij komt op de. Ja, ik, ben een beetje... ik, ik vind het wel moeilijk. Maar dan komen we op een heel, uh, om, om nu zo even te bepalen of iemand uh, ja, fantastische prestaties heeft geleverd. Ik vind het wel moeilijk tegenwoordig in het wielrennen. Daar ben ik heel eerlijk in. Want? Nou, omdat ik het niet meer zo goed weet eigenlijk. Je vertrouwt het niet? Dat wil ik niet zeggen, maar ik weet het niet. Ik kan het niet zo goed, kunnen jullie wel beoordelen. Ik vind het moeilijk. Nee, tegenwoordig stel je overal vraagtekens bij. De, de verschillen zijn niet zo heel erg groot. Hij is nu gewoon de beste geweest. Nee. Maar vandaag zie je dan in de kou nummers 2, 3 en 4 uit Colombia... Uh, dan gaan mensen dus ook uh, vragen. Hoe kan dat nu ineens weer? We, we hebben jarenlang de Colombianen niet gezien. Uh, nee, dat zou nog kunnen is het, uh, omdat de EPO nu niet gebruikt wordt. Dat ze nu weer voordeel hebben van het ophoogdraad. Bijvoorbeeld. De -e dus, maar, ik, maar dat zijn allemaal van die dingen. Ik vind ]ij. het moeilijk. om niet, We moeten niet te cynisch worden bij elke nee. mooi resultaat. Ik, zoals vandaag. Vijf, precies 25 jaar geleden. Genoten we van de beelden op de Gavia. Met, met, ja. met Breukink en Van der Velde. En vandaag zijn echt precies dezelfde beelden. Ze zijn helemaal wit naar boven gekomen. En, en, ja, dan, dan kan je in je, in je lijf spuiten wat je wil, maar je wordt er niet echt veel warmer van. Uh, dus ja. dit moet je in ieder geval doen. En dan denk ik ook bijvoorbeeld, een tenniswedstrijd, als er drie druppels, druppels vallen, dan wordt die gestaakt omdat dan de spelers uitglijden. Mm -hmm. uh, voetballen doen we ook meestal niet bij dit, uh, bij dit weer. En deze mannen zijn toch weer die, de bergen ja. ingestuurd. Ja. Ik ja, me wel wat jij zegt, Nando. Dus ik, ik vraag me af, heeft het jou dan als wielerliefhebber uh, beïnvloed, be die hele doping-situatie die we nu uh, ja. achter de rug hebben, waar we middenin zitten? Zoals ja, je natuurlijk. Kan je minder genieten? Nou, ik weet niet, uh, ik vind het er wel interessanter op geworden. Ik bedoel, deze vraag die ik mezelf stel, vind ik op zich niet erg. Ik bedoel, uh, om, om, te, om, om het even niet te weten. Dat vind ik alleen maar uh, eigenlijk gezond als ik het over mezelf. Ik, bedoel, ik vind het voor mezelf gezond om er op die manier naar te kijken. Uh, ik vind het interessant om na te gaan over hoe ga je. Hoe ga je uh, ik ben nu voor nu, Sport, een stuk aan het maken over hoe, moet ik naar de, hoe gaan we naar de Tour de France kijken. Waar, waar kijk ik naar? Waar, waar, hoe bepaal ik of iemand goed is of niet? Geef het antwoord eens. Ja, nou, dat is, het is voor een stuk is nog niet af. <lacht> <lacht> nee, ik, bedoel, ik ben daar wel mee aan het, aan het, aan het, aan het, aan het worstelen. Als iemand zegt... Uh, van de week was er een, een commentator op Eurosport... die zegt over een Italiaan van 36 bij Katusha rijdt. Uh, fantastisch, uh, die laat zien hoe je... en een goed voorjaar kan rijden... en een goede Giro, grote ronde kan rijden. Is dus een voorbeeld voor alle jonge jongens. Dan denk ik... Als ik op die plek had gezeten, had ik dat niet gezegd. Uh, ik vind het interessant dat er nu dus in de Giro uh, een ploeg is... die uh, volgens mij heet George, een jongen van AC R uh, ja. ook gepakt op, ja. uh, op, op, op, op doping. Afspraken gemaakt onderling met de ploegen. Als wij binnen een jaar twee renners hebben op doping... dan schorsen wij onszelf voor de eerstvolgende wedstrijd. AC R doet dus niet mee aan de Dauvinier Libre. Uh, vind ik, of criterium Dauvinier heet het nu, ja, dat vind ik wel interessant. Wat zegt dat over sport? Wat zegt bedoel, die discussie heeft, heeft, heeft, heeft het bij mij wel losgemaakt. En als jij dan maar mij vraagt van ja, is het een goede prestatie? Dan denk ik ja, nou ja, hij is in ieder geval als eerste bovengekomen. Dat is een feit. dat. dat, dat, dat, dat. Maar om nou te zeggen, ja, is -ie, was hij... Ik weet het echt niet. Ik kan, maar ik kan er wel nog steeds van genieten. Ik sta nog steeds op en denk, ah, oh, dat is weer een mooie etappe. Maar dit, dit is anders dan dat het vroeger was. En misschien ja. was ik vroeger wel naïef en uh, weet ik het wat, maar... maar... Het is duidelijk dat je minder geniet, vind ik eigenlijk uit je antwoord. Nou, ik, dan, ga, dan ga je er vanuit dat ik een, een, een sportliefhebber ben die... Uh, ik bedoel, ik ben zelf nooit iemand, maar dan gaan we heel erg over mij praten. Maar die heel erg fan was van iets of iemand. Of weet je wel, als iemand tegen mij zei van welke voetbalclub was... je? Ja. dan deed ik heel veel moeite en dan zei ik AZ... omdat ik uit in daar geboren ben. En ik ga er wel eens met mijn vader naartoe... Dus ik, maar echt, om na nou te zeggen, nou, ik lig wakker van de AZ gaat degraderen. Nee, maar met wielrennen precies hetzelfde. En Formule 1 vroeger ook. Uh, niet. De, de adjectief, ik denk dat dat wat minder wordt, waar we vroeger zo'n etappe zouden hebben beschreven. Als, als werkelijk heroïs, een helle tocht uh, door de sneeuw, et cetera. Dat, dat, dat, dat doe je een stuk gematigder. Dus je ziet het nog steeds als een goede prestatie, omdat hij gewonnen heeft in ja, maar deze Jij had het net wel over 25 jaar geleden. Weet jij wel hoe die toen naar boven zijn gekomen? Nou, nee, nou, nou, ja, nou, misschien absoluut. maakt dat ook niet Maar, zei, maar, uit, maar, maar toen en Daar hebben we speciale documentaires van gemaakt over die historische dag en we zijn er terug geweest en, en, en, en prachtig allemaal. Uh, weten we iets wat er toen inderdaad in die ja. tijd... Uh, het is misschien ook helemaal niet zo erg, Robert, omdat dat het 25 jaar geleden... Dat was, een, dat was wel een andere tijd. Toen keken we toch heel anders naar dat soort uh, doping. Ik bedoel, toen rookten we ook allemaal nog op tv. Dat doen we nu ook niet meer. Ja, maar goed, misschien is het belangrijk uh, dat als je licht aan het eind van de tunnel ziet... als er wat aan gedaan kan worden... Commissie Zorgdagen kregen we eerder die er wat van zegt... Maar het is een internationaal probleem. Als wij dat gevoel hebben, dan kijk je met veel meer plezier weer. Nee, dat je op een gegeven moment in een aantal jaren weet... nou, nu komt het goed. Dan is ja. de pakkans natuurlijk heel ja, erg kijk, belangrijk. Als ik het maar onderbreken. Kijk, de tactiek van een wielerwedstrijd blijft nog steeds hetzelfde. Die blijft onveranderd. Ik bedoel, hoe ga je iemand te slim af zijn? Ja. En uiteindelijk blijkt iemand misschien wel... wat we zeggen, gewoon even vals gespeeld hebben. Maar het spel op het moment dat het gespeeld wordt, blijft het nog steeds interessant. Ja, Alleen nou, nu is het klaar. Juist als we dat spelen, het geval die Luca... die is dus gepakt uh, voordat de Giro begon. Hij is tijdens de Giro waarschijnlijk niet één keer positief uh, getest. Hij is waarschijnlijk enkele malen getest. Dus dat zou je moeten blijven doen. Aan de andere kant, de crisis is ook de is steeds groter. Er zijn veel minder controles dan dat er uh, vroeger waren bij, bij, bij heel veel renners. Dus je kan uh, zelfs de UCI en de, de Waren kunnen niet... een 100% schoon peloton en andere sporters... Dus, uh, garanderen, omdat er bijvoorbeeld al minder, al minder controles dan vroeger zijn. Kunnen jullie ja. je ook voorstellen dat, dat, dat het inderdaad dus heel erg moeilijk is voor fans, wat Ton net, uh, net aanhaalt, dat als, als er elke keer weer zo'n gevalletje die Luca weer opduikt, dan ik, ik krijgen de fans natuurlijk ook weer een tik van ja, jeetje, we dachten net als ja, we maar goed de, de goede je, weg zijn dan krijgen we dit weer. de keer. meeste fans die wisten dat al, hè. we hebben een onderzoek laatst laten doen een paar maanden geleden, uh, mensen weten dat dit gebeurt. Die laten zich niet daardoor... Uh, uh, laten we zeggen uh, we af toe. En voor ons ja. is het als je erover moet schrijven, je moet een, een beeld. Uh, uh, dus je moet, zoals ik dat nu doe, over hoe ga ik daarmee om als ik ga zitten kijken. Heel veel mensen hebben dat uh, idee helemaal niet. Die gaan ja. gewoon zitten kijken en uh, nou, die zien dat en die, die nemen dat. Die nemen dat voor lief. Ik ook al, Nando. Ik keek gewoon, dus ik maak er ja, geen moeilijke. Ja, andere moeilijk er nee, dat, dat kan ook. Maar goed, ik vind het wel. Keek, en dan kan je dan, maar ik vind dat ik als journalist, als iemand die ja. het over schrijft. dan niet zomaar kan zeggen: fantastische prestatie. Ja. Dat kan niet. Nee. Ik weet dat, dat andere renners een tik van krijgen. De, de, z, z, z, sommige, je hebt natuurlijk helemaal heleboel die schoonrijden. En, en, en als dan zo'n die Luca wordt. Euh, ik zag van de week een tweet van die in Chousty, een hele jonge Bask. Zij uh, zei uh, Luca, Baffanculo. Ik zal het niet vertalen, maar dat is een heel lelijk uh, Italiaans uh, <laughs> woord. En dat is gewoon de woede van... shit, nu ja. zijn we het met z'n allen aan het proberen... en dan heb je nog zo'n oude lul die dat even ertussendoor uh, weer Maar gaat dat proberen. is toch mooi om dat te zien. Ik bedoel, dat vind ik dus interessant hoe die jonge gasten daar nu mee omgaan. Ik bedoel, wat neemt het mijn plezier? Nee, het, qua web voor, om, om, om erover te schrijven... Wordt het alleen maar interessanter. Ook verwarrender, maar ook interessanter. Ja, maar goed, als het een uitzondering is, die Luca... en dat laat jij een beetje voorkomen... dan is het niet zo erg meer, vind ik eigenlijk, hoor. Ja, nou ja, maar ja, je ik wil zeggen Uitzondering, een maar een zijn al... of een dief natuurlijk in de maatschappij... Ja, ik, weet ja. ik, of, ik zou ik niet zeg, maar zeggen dat het meteen een uitzondering is... want er gebeurt toch nog wel redelijk veel, hè? Ik bedoel, uh, uh, jongens die nog gepakt worden. Ik bedoel, uh, niet elke week... maar ze zijn er toch nog, in deze Giro, dus toch weer twee. Zullen we het even over ja. gezink hebben? Oh. Uh, ja, dat is, ik zet een enorme muur tussen deze onderwerpen, hoor. Uh, oh, ja, ja. <coughs> bewust. Ja, ja. Uh, dat weet uh, toch ook in de Giro? Uh, ja, klopt. Uh, <laughs> hij, uh, hij is uh, ziek geworden, uh, vangen door de kou. Een uh, tegenvaller voor hem en voor de rest van de Blanco natuurlijk. Laten we even luisteren naar de ploegleider uh, van, uh, van Blanco, Michiel Elijzen. We gingen hier met, andere, met een ander doel naartoe en met, andere, met een andere hoop natuurlijk. We hadden, we hadden gehoopt het podium te halen, uh, uh, uh, of in ieder geval de top 5. Uh, ja, dat is, uh, dat is vorige week natuurlijk al, uh, af, vorige week, zaterdag, uh, is die, uh, die kans verkeken. En dan ga je natuurlijk nieuwe doelen stellen. En uh, ik denk uh, dat uh, Robert en heel de ploeg dat, uh, dat goed hebben opgepakt in de dagen daarna. Dat we uh, uh, attractief hebben gekoerst en Robert zelfs nog uh, voor een overwinning heeft gekoerst in de etappe. Uh, uh, maar toen materiaal tegenkreeg. Ja, de vraag is nu, uh, moeten we zo langzamerhand gaan accepteren dat Geesink misschien niet zo'n goede render is als wij denken? Nou, ik vind het van niet eigenlijk. Dat mag. Ik bedoel, ik vind... Waarom uh, dan niet? Nou, dan, ik vind dat je hem dan vrij snel uh, ja, afschrijft. Hij is dat, al 27, 26, 27 jaar, hoor. Ja, maar hij heeft, Nederland heeft wel heel vroeg van hem geëist dat hij uh, de grootste of de nieuwe toerrenner zou zijn hier in Nederland. Natuurlijk omdat we ze zo lang niet gehad hebben. Dus hier ben je 20, 21. En, en je, je doet het goed in de bergen. Dan word je gelijk hier gebombardeerd tot, uh, tot de toekomstige toerwinnaar. Niet podium. Nee, we gaan, hebben dan gelijk weer een toerwinnaar in huis. Zal het zal niet makkelijk zijn, en het ligt ook aan je eigen karakter natuurlijk... om daar voortdurend tegen te, te vechten. België heeft hetzelfde probleem met, met, met heel veel renners. Uh, Frankrijk misschien ook wel. Iedereen is nog op zoek naar Hino, Merckx en, en Zitseland. Ja, ja, maar, zijn er, zoveel ja, mensen, ja, maar bedoel, er zijn 700, 800 profwielrenners. En dan kunnen er maar 10 in de top 10 staan voor de laatste keer dat ik rekende. En dat heeft hij toch redelijk vaak nog gedaan. Ja, hij is ook een paar keer op zijn snuffert gegaan. Nu is hij dan ziek geworden. Is, hij dan meteen, is het dan meteen niks? Ik, ik, ik weet nou, niet of het zo is. Zo, zo nou, wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen... is dat wij misschien te hoge verwachtingen hebben... en dat die druk misschien ook op zijn schouders maar uh, had wordt, had hij zelf gelegd. Voor deze Giro had hij wel die hoge verwachtingen ook zelf natuurlijk. Dus, ja, en, uh, en, en terecht. Want ja. ik denk ook dat hij het wel kan. Ik denk maar hij la, voor, in mijn beleving hij laat hij vooral zien hoe onwaarschijnlijk moeilijk het is... Want hoe bedoel, noem ze maar eens op? De winnaars van de, de top drie van de Ik blijf afvragen: waarom zijn al die anderen niet ziek geworden? Jij net wel. Uh, heb je het wel goed gedaan die dag? bij dalen heb je iets niet aangetrokken... zodat je daar koud hebt gekregen. Dat had hij inderdaad niet gedaan. Dat zijn basisdingen die je wel goed moet doen. Dat zou je een fout kunnen noemen. Tijdens klimmen warm je je lichaam zo snel op met die snelle hartslag... dat alleen je handen en je voeten ijskoud blijven. Daar is niks aan te doen. Ik stelde gisteren aan Gio in de uitzending ook de vraag... was hij ook ziek geworden als de ketting er niet was afgelopen... en hij gewoon die etappe gewonnen had? Dat denk ik wel. Maar daar ga ik dan wel weer van uit. Je ja, bedoelt dat hij ziek wordt, lichamelijk ziek wordt. Omdat er een ja, nog, ja, dat het die die misschien edappen. mentaal dus, ook een rol, uh, uh, rol speelt. Je krijgt natuurlijk een enorme tegenslag tegenslacht. Ja, je. maar dan denk je dat iemand... Ja, ik denk dan altijd, maar dat is een gozer die elke dag op zijn fiets stapt. Die, die, die weet ik hoeveel grote rondes heeft gereden. En dan gaat zijn ketting eraf en dan zou die het mentaal niet aan kunnen. Het, beetje... het was vooruitzicht ook, denk ik, van drie dagen kou van ga ik nu nog wel op de fiets zitten? Ja, dat, dat, dat, dat, dat vertraagt mijn voorbereiding op de Tour de France. Dus nu zo snel mogelijk uh, wegwezen. En vervolgens in de auto horen dat de etappe... wij ja, uit de ja. en niet doorgaat. Maar ja, nu die het vandaag heeft gezien, zal hij ook zeggen... Ja, volgens, ja, gelukkig, ja, volgens mij wist maar maar maar maar he, he, hij dat al. Na de hij gezegd dat hij doodziek was, was natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar ja. ik denk dat zeker bij Geesting toch ook... zeker omdat hoe hij zichzelf met wielen bezig houdt... dat hij mentaal niet de allersterkste is. Ja, dat is wel iets waar ze inderdaad nu blijven. Voor de de Tour. De Frans ook, de waren mannen die, die, die vielen. Ik kan me bijvoorbeeld Valverde herinneren, die precies dezelfde valpartijen voortdurend op de grond lag. Begin van de Tour. toch blijft zitten en uiteindelijk nog een etappe in de Pyreneeën wint. In het klassement 40ste staat, dat maakt er ja. niks uit. Uh, hij ging niet voor het klassement. Ja, Gees, ging misschien te veel voor het klassement. Dat hij zich niet meer kan oprichten ja. van zijn van tegenslag. Hij zal wel enorme pijn hebben gehad. Maar, maar wielrenners zijn toch ook vaak heel goed geweest om, om over die pijn heen te stappen. Punt. Ja. Andere wonder bracht ik Ik zag het aan je lippen. Uh, We gaan naar een ander onderwerp. Het was de afgelopen week een komen en gaan van toptrainers die van club veranderen. Althans, als we de speculaties moeten geloven, uiteindelijk bleef het bij de bekendmaking dat Jose Mourinho en Real Madrid uit elkaar gaan. Hemos llegado al acuerdo de dar por finalizada la relación contractual al término de esta temporada. Tanto el club como el entrenador coincidimos in en que es el moment adecuado para dar por finalizada esta relación. Ja, dat was Peres, de voorzitter. Het eerste gedeelte dat uh, kon ik nog begrijpen dat het, uh, dat het contract niet wordt verlengd en aan het einde van het seizoen is die bijbij. Wat zijn die nou een tweede? Hij, gedeelte? hij spreekt uitstekend uh, Spaans trouwens, uh, Peres. Dat, dat, dat, dat, dat is de echt, ka echt, echt totaal. Ja, het meest neutrale wat je ervoor voorstellen. Nee, dat dat ze als, als vrienden uit elkaar gaan en samen tot dat akkoord uh, zijn gekomen. Ja, ja. Uh, drie topclubs zitten zonder uh, coach: uh, Real, Chelsea, Benitez daar weg, City, Mancini weg. Uh, twee clubs waarvan nog onzeker is wie uh, volgend seizoen de trainer is bij Milan en bij uh, Paris Saint-Germain. En dan nog een kleinere club die op zoek is, Malaga. Uh, daar heeft uh, Pellegrini aangegeven weg te willen. Wie gaat naar wie volgens jullie, uh, Edwin Winkels? Nou, Pellegrini is bekend. Die gaat naar Manchester City in plaats van Mancini. Uh, Maureen, ja, zegt iedereen in Engeland dat Chelsea dat is al. Alle spelers daar, Balakcek, uh, roepen al van hij is meer dan welkom... Ancelotti heeft tegen de leiding bij pris en gezegd... dat hij naar Real Madrid wil. Er is een aanbieding voor, dus uh, bijna alles is alweer uh, gevuld. En naar Malaga, ja, daar, daar, daar vinden ze wel iemand voor. Ja, <laughs> <laughs> maakt niet zoveel uit. <laughs> Rapen ze wel iemand op? Tombo, wat vind jij van al die wisselingen? Nou, ik vind het uh, vrij normaal. Alleen is het, uh, laten we zeggen, van tevoren al bedisseld. Hè? En dat vind ik eigenlijk heel vervelend. En ik wou een... Uh... Wat vind je daar vervelend aan dan? Nou... Waarom kan het niet allemaal gewoon gebeuren en later uh, je wint of je, ver of je verliest? Nee? Nu, Mourinho, uh, die heeft nog een contract van drie jaar. Ik vraag me bijvoorbeeld af. Hoe, hoe hoog is de afkomstsoe? Nou, als Real zou ontslaan, dan zouden ze bijna 20 miljoen euro moeten betalen. Maar ja, daarom is het goed te weten van nou, ik kan het Chelsea. Nou, dan doen we wat minder. Dan kom je samen tot akkoord. Mourinho had het ook niet meer naar zijn zin. Ze hebben er heel lang waar gespeeld. Van kijken wie, wie de eerste stap neemt. Mm. Real wilde dat Mourinho zelf zou vertrekken om. om uh, nou, ze hebben waarschijnlijk een akkoord bereikt. Joh, krijg je zoveel miljoen mee. Ja. En, uh, nou, wat en het en vervelende, dat... bijvoorbeeld, is met Ancelotti, die heeft fantastisch werk uh, verricht bij Paris Saint Germain. Mm. En, heeft nog meer te doen eigenlijk... en wordt toch overgehaald voor een behoorlijk uh, bedrag waarschijnlijk... door Real Madrid. Nou, in Parijs maar betalen die seks ook ongelooflijk veel. Maar ja, waarschijnlijk de sportieve uitdaging ja, is dan ook nog uh, iets groter. Maar ja. ja. ja. nou, ik zag wel wat Tom bedoelt. Het lijkt een opzetje. Ja. Als ja. Lottie zegt, nou, ik, ik, ik, ik wil wel weg bij PSG... Nou, maar ik vind, ja, maar allee... nou, dat houdt ja, maar... in dat je dat heel erg gelooft... Wat ieder, dat, dat, dat, dat, dat spel heel erg uh, van... oh, ik mijn hart bloedt, mm -hmm. want ik moet weg uit Parijs... en ik ben nog niet afgemaakt... Ja. Ik vind het wel goed dat de trainers dat doen hoor, als ze dat willen. Want straks zijn ze de eerste die, die, die weer ontslagen worden. Dan krijgen ze vaak ook nog wel wat geld mee. Maar ze zijn de eerste. Die, als zij de vrijheid hebben om te kunnen kiezen van club te veranderen... dan zou ik dat ook gewoon doen. doen dat doen ze doen. toch allemaal een voetbal? het ja, laatste, laatste voetbalnieuws uit Spanje, heel kort. Uh, vannacht, ja, kwart voor vier, uh, Braziliaanse tijd... zette zijn agent, uh, manager, een foto... Uh, op Twitter van Neymar in de keuken met allemaal broodjes. Uh, ze waren oh. nog aan het onderhandelen. Ze hadden net twee aanbiedingen gekregen. Santos, zijn club, accepteert allebei de aanbiedingen: van Barcelona oh. en van Real Madrid. <laughs> en uh, Neymar moet nu gaan kiezen. En hij zegt dat hij samen met zijn familie zal besluiten. naar welke van de, de twee clubs hij zal gaan. Dus het hangt van de stad af? Iedereen zegt dat Barcelona al rond is. Alleen het bod ja. van Barcelona is wat lager. Real Madrid drijft de prijs natuurlijk een klein beetje op. En als Barcelona dan uh, nog een paar miljoentjes erbovenop doet... dan zal dat uh, wel een combinatie messi Neymar worden. Ja. Uh, en, uh, bij Milan uh, van Basten, Gullit, Rijkaard, uh, Seedorf. Uh, ze worden allemaal wel een beetje genoemd. Is, is Seedorf het, uh, het sterkst. Is die uh, uh, al klaar voor een uh, trainersloopbaan bij, uh, bij Milan? Uh, denk jij, Tom Boot? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, volgens mij hoeft je niet zo verschrikkelijk ervaren te zijn. Want er zijn genoeg voorbeelden van coaches die gewoon in. Frank de Boer bijvoorbeeld, die het meteen goed doet. En een voordeel is als je het jong doet dat je het nog geen angst kent. En als je maar minder ervaring hebt, en dat zal uh, laten we zeggen, naar elkaar toe gaan. He, dus zeedorf, ja, gevoelsmatig zeg ik veel te vroeg. Dan de boers? Nou ja, ik verbaas me, Frank de Boer was toch juist bij de Ajax A1 en hij was, als ik het goed ja. herinner, was assistent op een WK. Ik bedoel, Seedorf is volgens mij nu nog aan het voetballen. Of, ja, is hij is een beetje ja. als trader en manager, en alles tegelijk. Alles tegelijk. Uh, maar het lijkt uh, een hele grote vroeg. vraag. Uh, o, Seedorf, ik denk niet dat hij in Nederland zou mogen trainen, maar ik denk niet dat hij diploma, ja. oefenmeester 1, uh, of hij gaat zijn diploma halen uh, in Brazilië, Bra Bra Bra heb ik begrepen. In Brazilië, ja, ja. Als ja, we het hier want... goedkeuren. Nee, dan, dan is het prima natuurlijk. Dus dat is het gelijk opgelost. Uh... Maar ja, coach heeft een coach een diploma nodig, uh, Tom? Officieel, denk jij? Uh, officieel wel. Ja. Maar ik, ik, ben er, ik ben er eigenlijk op tegen. We weten nog dat bijvoorbeeld Kruif, dat ze achter bosjes zaten te kijken en dergelijke. <laughs> ik vind die als een ploeg, als een club die commercieel is, een slechte coach wil nemen, doet hij dat maar. Ik vind een diploma eigenlijk alleen voor jeugd erg belangrijk, omdat je daar bepaalde pedagogische verantwoordelijkheden... Ja, maar goed, daar nou nou, hebben we er eenmaal afspraak over gemaakt met z'n allen. Ja, dat je nou ja nodig ik krijg hebt. die vraag. Ja, maar die kun je nee, toch die, ook weer afschaffen. Die, die, ja, dat uh, is inderdaad juist. Uh, en, en correct maar, ja. ook nog, ja. <laughs> daar denken Sint Twente net zo over waarschijnlijk. Um, we gaan even naar het basketbal. Er is wat commotie daar. Uh, de Nederlandse Basketbalbond zit uh, financieel, zwa in financieel zwaar weer. De NBB leed in 2012 een verlies van 700.000 euro. En daarmee komt een uh, reeds negatief saldo op 850.000 euro neer. We gaan erover praten met Martin Groot, de penningmeester van de NBB. Um, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Groot. Um, het is een hele speciale zaak. Um, in oktober 2012 werd er nog gesproken over een tekort van 116.000 euro. Vervolgens een maand later was dat 8,5 ton. Waar is, waar is dat geld aan uitgegeven in die ene maand, uh, vraag je je dan af? Nou, misschien een paar dingen corrigeren. 8,5 ton, uh, dat is het uh, optelsom van het uh, tekort van voorgaande jaren. En wat het, eigen vermogen, het oude eigen vermogen. Met het, uh, de verslechtering van 7 ton die nu eens optreedt. Uh, en waar die enorme afwijking in zit, dat is dus de zoektocht voor ons op dit moment. Je uh, Mag best weten. Ik voel me belazerd. Ja. We hebben en dat uh, dan mag elke basketbalder in het Nederlandse basketbal uh, mag dat met mij meezeggen. We zijn op het, op het verkeerde been gezet. Er is uh, met de boekhouding wat gesjoemeld. Er zijn in ieder geval zaken mooier voorgesteld dan ze waren. Dat is een ja, dat is een ja, hè? Maar, uh, bij, bij, bij... Ja, maar u bent penningmeester, dus u krijgt die boeken. Uh, u heeft er verstand van. Ja, denk maar. Ja, wat is er dan bij u fout gegaan? Uh, want na een maand kwam ik er al achter dat er iets niet klopte. Na een maand kwam ik achter dat er iets niet klopte. Uh, daar hebben we ook direct acties op genomen. We hebben bezuinigingen in 2012 doorgevoerd, we hebben een uitgavenstop eind 2012 afgekondigd. We hebben drastische maatregelen voor de begroting 2013 genomen. En nu bij het, uh, ja, het leegruimen van de bureauladers en het leegruimen van de kasten... komen het der, dermate lijken uit, de, uit die kasten dat het allemaal nog veel erger is dan ik me had kunnen voorstellen. Kunt u één lijk, en... lijk noemen als voorbeeld? Als voorbeeld, uh, we hebben nog een geweldig WK voor meisjes tot 17 gehad in de zomer van 2012. En uh, daar hebben we keurig uh, de financiën van verantwoord. En we gingen ze uh, afrekenen, het ministerie van VWS. En toen bleek dat uh, de, de kosten, slechts voor een bepaalde periode subsidiabel waren. En de, uh, met ingang van 1 april 2012. Terwijl de NBB al vanaf 1 oktober 2011 kosten was gaan maken. Dus die kosten van 2011... En ook van begin 2012 dat helemaal niet subsidiabel te zijn. Mm. En dat is bijvoorbeeld de ton van, uh, van die 7 ton. Ja, ja. En uh, de was een punt... daar treffende voorziening. Dus die zitten wel in het tekort. Maar we gaan nog ons best doen... om uh, bij VWS te lobbyen... om dat schip nog te keren. Maar ja, dat, dat is een heel aanzienlijke in het totaal. Dat is 10 Ja. ja. Nou, u zegt, um, ik voel me belazerd. Um, is dat door onkunde... of is het moet willen gedaan? Ik denk dat... Van die beide is. Of misschien uh, nou, wel uh, expres gedaan om onkunde te, uh, te verdoezelen? Ik denk dat uh, we, hebben, we hebben moeten besluiten om de financiële man te vervangen. Sinds 1 februari is er een nieuwe financiële man op het Bondsbureau aan het werk. Uh, we hebben ook moeten besluiten om de directeur te vervangen. Sinds 1 februari is er ook een nieuwe directeur uh, aan het werk bij de Baasbalbond. Ja, en die treffen we nogal wat aan. Ja. En dat, uh, ja, dat zijn we nu allemaal aan het analyseren en aan het verklaren. Ja, u, bl en... u blijft heel netjes. Maar heeft u de directeur uh, die is ontslagen, die Jan Wim Strals, heeft u hem gebeld? Nee, nee, nee. nee. nee ik, ik, ik kan daar ook niks over zeggen. We zitten nog in een juridische procedure. Dus moet elk woordje wat ik erover zeg, moet ik, uh, moet ik een aantal keren wegen. Ja, nou is het zo dat bij uh, sommige bedrijven als iemand ontslagen wordt wegens wangedrag... dan krijgt hij wat geld mee? Is dat bij deze directeur ook gebeurd? Uh, we zitten nog in het traject van afwikkeling. Oh, dus daar moet nog over besloten worden. Ja, maar is er een mogelijkheid uh, dat hij geld meekrijgt? Ja, daar, daar beslissen rechters over. Uh, als er de baasbouwbond ligt, uh, uiteraard niet. Nee. Maar, maar die penningmeester is toch. Uh, de oude penningmeester, er is toch décharge verleend? Men heeft dus. De boeken wist men al natuurlijk. Hè? En uh, hoe kan men dan décharge verlenen? En. Een bestuurder dat er was, die is natuurlijk ook verantwoordelijk. Nou, de, even goed, de, de medewerkers en de bestuurders uit elkaar halen. De, de financiële man die er was, die had een tijdelijk contract. Daar hebben we het contract niet van verlengd. En we zijn parallel gaan zoeken naar een uh, competente vervanger. Die hebben we gevonden. Daar is wel een gat gevallen waarin het uh, ja, zeg beheer maar, uh, nog uh, wat verder op, achter, op achterstand is geraakt. Ja. Er is nu een steltempo ingehaald en daar hebben we nog heel wat in kunnen repareren. Bedragen uit 2012 die niet gefactureerd bleken zijn dat is allemaal gerepareerd. Uh, subsidies die afgerekend moesten worden, dat is toen allemaal gebeurd. Dus ja, we zijn bezig met een enorme en een ja, enorme verbetering. Dat is duidelijk, het was, het was een bende en u probeert nu te redden wat er te redden valt. Uh, uh, heeft u uh, al contact gehad met de NOC en de ZF hierover? De situatie van de baasvolgbond is al uh, een jaar heel ernstig. En daar hebben we constant contact met de NOC en de ZF over gehad. Alleen de situatie die we nu hebben, is ons drie weken, dus is drie weken in volle omvang duidelijk. We hebben ervoor gekozen om eerst alle rionvoorzitters, alle rionperimes en de financiële commissie te informeren. Dat hebben we anderhalve week geleden gedaan. Nu is de jaarrekening bijna klaar. En hebben we gemeente voordat er allerlei wilde berichten naar buiten gaan. Uh, gestructureerd informatie naar buiten te brengen. En daar is het persbericht er één van geweest. Ja, nou wij hebben de persbericht ook nog even naar NOC en NSF gestuurd, want die hadden hem niet gekregen, dus die zijn nu inmiddels ons uh, ge geïnformeerd. Uh, en Nu is natuurlijk de grote vraag, uh, uh, is dit desastreus voor de NBB of is het nog te redden? Ik denk dat het nog te redden is. Kijk, uh, er vallen voor mij ook wat stukjes op een plek. Er is uh, eind 2012 was er een enorm liquiditeitstekort. Waar iets voor 600.000 euro aan facturen lag er niet betaald kon worden. Daar hebben we de nodige acties op gedaan om daar een verbeterslag in aan te brengen. dat is gelukt. En toen was er een uh, halve analyse van de oorzaak daarvan. Ja, ik denk nu met die tekort uit de jaarrekening dat de hele analyse er is. Ja, duidelijk. Nou, uh, Tom, tot slot. Ja, even ik wil nog vragen, <laughs> wordt er nog strafrechtelijke stappen genomen? Want het lijkt me zo dat, dat, uh, dat er ook een gedeelte, en dat ze heeft u al gezegd, opzet bij je. Dat zitten we weer in die, uh, in die juridische context, die al heel gecompliceerd is. En daar moet ik gewoon niet te veel over zeggen op dit moment. Ja. daar heb ik uh, de Basiskelbond geen uh, uh, ik daar geen dienst mee. Nee, voor duidelijk. Je wordt daar uh, niet verder door. Ja, dat is een andere manier van, daar kan ik momenteel nog geen mededeling over doen. Dat zegt u eigenlijk. Uh, ik wens eigenlijk wil u... ja, ja. ik meer te zeggen dan dat. Ja, goed zo. Ik, ik, ik begrijp het misschien dat dat moment ooit komt, dat u meer kunt zeggen. Ik wens u heel veel uh, wijsheid toe als penningmeester van de Nederlandse Basketbalbond. Ja, Dank de... Ja, dank u vriendelijk. Het is uh, tien over half zes. Straks gaan we vooruit kijken naar de Champions League finale van uh, vanavond. Gaan we contact zoeken met, met Londen. Uh, horen we ook van Arjen van der Horst hoe serieus die, uh, die, die terreurdreigingen nou worden genomen. Eerst even naar uh, wat opmerkelijke veranderingen in het voetbal. Edwin Winkels, Dan de Boers en Tom Boot hier aan tafel. De winnaar van de Europa League krijgt vanaf 2016... Met toegang tot de Champions League. Ze mogen dan in de laatste ronde, in een soort play-off, meedoen. En als de winnaar van de Champions League ook nog een extra ticket krijgt... omdat ze in eigen land ook een Champions League tickets verdienen... inmiddels de competitie, dan mogen ze direct eh, instromen in de Champions League. En daarmee moet de Europa League dan interessanter worden. Wat vinden jullie daarvan, Edwin? Ja, Ze proberen van alles omdat dat, dat, dat, dat kindje uh, wat Europa Cup 2 was en de UEFA Cup en alles samen, om dat toch voor clubs waarschijnlijk uh, interessant te houden. Wel, de laatste finale waren er gewoon twee hele grote Europese uh, clubs, stonden in de finale met FIFA en Chelsea. Dus uh, en die zijn tot het einde doorgegaan. Uh, ik weet niet of de Champions League daar, daar veel baat bij heeft. Of Nederland bijvoorbeeld. Ik, ik denk bijvoorbeeld de Nederlands clubvoetbal. De Europa League bedoel je toch? De baat bij heeft. Nee, en er de... gaat, gaat er eentje, nog eentje extra bij. Ja, maar naar, dit, naar het de is de bedoeld League. om de Europa League ja. natuurlijk wat meer op de kaart te zetten. Dat is zo, maar dan krijgt de Champions League nog weer eentje erbij. En je hebt al zoveel ploegen per land, et cetera, of zoveel clubs uh, per land. Ik denk Nederland, dat voor Nederland dat soort dingen weer heel nadelig zijn... Uh, om ooit misschien nog eens in de Champions League te kunnen winnen. Want sinds het sinds feit is ingevoerd dat er drie, vier of soms vijf ploegen... uit de Grote landen mogen meedoen. Uh, vroeger werd één, één kampioen per land. had je als Nederland. Uh, nog kans een keer voor een verrassing te zorgen. En dat is natuurlijk nou, nu ook steeds. Nou, nou, met het financial fair play. gisteren, Maaike van Praag in de uitzending. die zei. daar zie je nu de eerste gevolgen al van. En wij in Nederland schijnen uh, de boel aardig op de rit te hebben. Dus de kans is natuurlijk groot dat dat wel niveleert. Maar dan gaan we een uitstapje maken naar een ander onderwerp. Ja, inmiddels is Malaga ja. ook weer toegelaten. Ja. Die mogen volgend jaar wel weer Europees voetbal spelen. Eerst mocht het niet, maar nu hebben ze de boeken op orde volgens... Uh, terwijl ze nog erg wat schuldig zijn aan sommige spelers. En, en ik heb al vaak gezegd dat financial fair play... dat wordt vaak mooier voorgesteld dan het is. Uh, het gaat niet om schulden. Bijvoorbeeld die clubs als Barcelona Madrid met de banken hebben. Dat zijn de schulden van 500 miljoen euro. Dat zijn schulden die clubs hebben met, uh, met, de belasting, uh, met de belasting met de overheid en met spelers. Al het andere mogen ze blijven lenen bij banken wat ze, wat ze willen. Ja, de clubs, uh, uh, het aantal clubs komt in de uh, Champions League dan op 18... Is dat een acceptabel aantal, Nanderboers? Uh, of vind jij van, nou, dan hebben we de max wel bereikt? Ik vind het heel moeilijk om wel iets over, over dit soort dingen, over voetbal uh, uh, mening te hebben. Eerlijk gezegd. Dat, ja, zeg maar gewoon eerlijk, ik kan wel iets gaan roepen. Maar daar ja. uh, denk ik, ja... Dan ik, nou, daar nou, schaatsen de, de, en fietst. Nou, ik, nee, maar, ik, nee, ik heb wel wat mening over voetbal. En ook over, als, ik nou, als je nou kijkt naar, de, naar de, Maar dan ga, dan ga ik even iets zeggen wat, ik wel, goed, wat ik, waar, waar ik wel opmerkelijk vind. Is dat, dat die twee clubs die nu in de finale staan. En daar zeg ik niets bijzonders mee. Is dat ze het in Duitsland goed geregeld hebben. En dat je daar nu de, de, de, de, de, de gevolgen van ziet. En ja. dat ze, dat, volgens mij is dat de enige manier waarop je in Nederland iets kan doen... is dat je zorgt dat het hier in ieder geval financieel goed zit. Dat die stadions vol zitten. En dat je met de jeugdopleiding wat gaat doen. En dan moet je maar afwachten of je Europees ooit weer wat uh, tegen Bater Boris of uh, iets in de melk brokkelen. Ja, ja uh, Ralf Willems heeft daar een mooi uh, boek ooit uh, over geschreven. Hè, dat het ooit begon rond de 2K in 2006 in Duitsland. hebben ze het radicaal anders aangepakt. En daar zou je nu dus de voordelen van, uh, van terugzien. Uh, nou je ja, ten... ziet volgens mij dat ze, dat ze alles gewoon gezamenlijk verdelen. Wat ze in Amerika ook doen. Dus dat ook de kleine clubs ook uh, uh, profijt hebben van het succes van Bayern München. Ja. En, ja. En, ja, en, het, en het dat, meer inzetten op uh, jeugdopleidingen. Ja, maar goed, ja. dat, is, dat is financieel, <laughs> maar het gaat ook principieel. En dan is het al veel eerder ingezet. Want ik hoorde al in 1995, 1996. Volgt dat die er al... Uh, hè, want het is een heel lang proces geweest. Hmm. Als het 1995, 1996 is 15, 16 jaar. Want als het 2002 geweest zou zijn... dat is veel te kort om nu op dit niveau te zitten. En het is super interessant om bij die Duitsers nu... In de leer te gaan, natuurlijk. En, en als je nu kijkt naar Nederland, hè, als we het over veranderingen hebben, de bedoeling is nu dat de belofte teams gaan meespelen in de, in de eerste divisie, in de Jupiler League. Is dat iets waar we op zitten te wachten? Het aanvangstijdstip is ook geloof, volgens mij half vijf zaterdagmiddag. In sommige landen gebeurt het. Ik denk dat het voor de voetballers heel erg goed is voor de jeugdvoetballers. Dus uh, zeg maar, als jij, als jij in, in Ajax 2, 5 uh, 2 speelt om dan uh, elke week op het niveau van, uh, van, de, van de eerste divisie te kunnen, te kunnen spelen. Het is minder goed voor ik dacht dat, ik heb gelezen dat het, het oorspronkelijk plan was om ook amateurclubs de mogelijkheid te geven uh, naar de eerste divisie te promoveren als je, en dan haal je dat bij hun helemaal weg, maar er zijn ook net zo goed er zullen er zijn amateurclubs uh, die, die, die eerste worden en die zeggen nee dat kunnen we helemaal niet betalen, wij willen helemaal niet naar het profvoetbal toe uh, als het zover komt. Maar is, is het niet verstandig Kijk, nu gaat het dus, dan komt Ajax 2 of, uh, of, of 3, ik noem het even een beetje lullig, maar die komen dan in, de, in, de, in, de, in, die, in die klasse daaronder. Dat gaat dus ten koste van, uh, van Top Os. Hebben hebben paar Onkhout schreef dat vanochtend. Uh, weet je wel, cares, Top Os, Foxen, want daar gaat het dan natuurlijk om. Dan denk ik ja, als die jongens van Ajax 2 zo, zo nodig in de eerste divisie moeten voetballen, waarom worden die vroeger werden die toch gewoon ge uitgeleend aan top-offs? Gaan een samenwerking met die gasten aan? Dan kunnen die jongens ook spelen. Ja. In Spanje is het wel zo. In Spanje ja. spelen de ja, die samenwerking Beek wordt, in en, en, uh, wordt ingepakt, Ja, En uh, ja, ja, dan, dan krijg je dus ja. hetzelfde als wat je dus bij de Champions League hebt. Maar misschien ben ik heel naïef. Nu of heel. Maar dan dan, dan alles klont het zich weer samen tot een paar grote partijen. En, ja, en daar wordt het ja. uiteindelijk het Nederlandse voetbal niet beter van, volgens mij. Dat is toch veel meer... Er zullen wel voorwaarden aan zitten in ieder geval dat de Ajax 2 niet zou kunnen promoveren naar de Eredivisie. maar op een gegeven ja. moment is dat toch ja. beter ja. Ja, dan... Ja, maar ze wel degraderen in principe. Maar dat is wel een groot nadeel. Maar de KNVB was met het andere bezig met de promotie van amateurclubs en topclubs. De voorzitter van Dordrecht heeft in onze uitzending gezegd dat hij zeer... Die was echt woedend. En die heeft gezegd. Uh, uh, kort geleden was het nog zo dat er uh, 13 voorwaarden waren om de amateurs toe te laten en 3 tegen. En nu uh, hij had hij iets over uh, Fox en productiekosten betalen als het niet doorging. En uh, uh, vergeef me als ik het uh, verkeerd zeg, dat is het verhaal zoals hij het naar, naar buiten heeft gebracht. Hij zegt: plotseling is het andersom is het 13 tegen en 3 voor. Nou, De KNVB, uh, de... De KNVB en de, alge de algemeen directeur van Oostveen... die vindt het ook verschrikkelijk, hoor. Er moet nog een definitieve beslissing over worden. Ja, maar dat hoor. gebeurt dus, uh... door de, volgens mij door de eerste divisieclubs. Die de, de KNVB kan alleen maar adviezen geven, dacht ik. Laten we even vooruitkijken naar uh, het feestje van vanavond. Een Duits feestje in de Champions League. Kwart voor negen. Borussia Dortmund tegen Bayern München. Uh, eerst even naar uh, het Stadion, naar uh, Arjen van der Horst. Die daar staat, uh, klinkt gezellig Arjen. Uh, er waren wat berichten over dreiging, uh, terreurdreigingen. Merk je daar iets van? Uh, wat bedoel je? De, de, de, na het incident van afgelopen woensdag of bedreiging van voetbalgeweld? Want er zijn natuurlijk twee losse dingen die spelen. Vorige week hoorden we al dreigementen op social media, op Facebook en dat soort uh, internetwebsites... dat Millwall-fans uh, de boel zouden gaan verstoren. Nou, Millwall is een club met een beruchte reputatie... In uh, Groot-Brittannië. Uh, voetbalgeweld komt zelden nog voor in dit land. Maar als het gebeurt, is er vaak een mailwall bij betrokken. Nou, die hadden gezegd dat ze dit Duitse feestje wilden gaan verstoren. Moet ik er meteen bij zeggen, dit soort dreigementen horen wel vaker uit het Milwokkamp. En meestal gebeurt er helemaal niets. Ik moet ja. zeggen, ik ben hier vaker geweest met grote wedstrijden. De politie aanwezigheid is veel minder dan ik uh, gewend ben. En van de Duitse fans zie je dat de politie heel weinig problemen verwacht. Ja, nou even naar Tim de Wit uh, in, uh, in, uh, in München. Uh, Tim, die dreiging, was die dan hoofdzakelijk gericht richting uh, de Duitse steden? Ja, klopt. Ja, de... Duitse inlichtingendiensten hebben aanwijzingen dat er in Duitsland vanavond, ergens in Duitsland niet helemaal duidelijk waar, wellicht een bomaanslag gepleegd zou worden. Dat zouden dan islamisten, zouden dat plan beramen. Uh, maar die aanwijzingen, ja, hoe concreet ze zijn, wat ze precies inhouden, dat is niet bekendgemaakt. Maar wat je wel ziet, ik ben nu bij een van de grote public viewings in München, waar vanavond heel veel mensen naar de wedstrijd gaan kijken. Mensen worden wel uitgebreid, gefouilleerd, gecontroleerd. Dus uh, de, de veiligheidsmaatregelen uh, uh, in Duitsland, met name dus op grote pleinen, uh, grote straten waar mensen gaan kijken, die zijn wel verhoogd, ja. ja. Uh, wat merk je daar van de voetbalkoorts? Uh, ik geloof dat er geloof ik, 3 ik miljoen mensen een kaartje wilden hebben. Dat past er net niet in. Dus er zijn <laughs> heel veel mensen daar pleinen waarschijnlijk gegaan ja klopt ja, ik denk dat ze wel 40 Wembleys hadden vol, uh, vol hadden kunnen krijgen uh, als ze dat hadden gewild. Nee, ik ben dus uh, zo gezegd in München. Nou, hier komen een paar honderdduizend mensen al samen. Je merkt het uh, bijvoorbeeld net bij het station. Uh, mensen van, uh, echt münchen fans van over het hele land komen hier naartoe. Die willen natuurlijk toch graag met hun eigen kleuren wedstrijd uh, kijken. En nou ja, ik ben op de Theresien Wiese. Uh, dat is de plek waar normaal het Oktoberfest wordt gehouden. Hier dus 30.000 mensen, maar ook in de Allianz Arena, het stadion van Bayern, zitten er vanavond 45.000. Maar hetzelfde in Dortmund en bijvoorbeeld zelfs in Berlijn, daar is de Venmeilen geopend. Dat is de grote lange straat bij de Brandenboekentoor. Daar ook honderdduizenden mensen. Hm. Kortom, ja, het, het leeft ongelooflijk groot in Duitsland, deze wedstrijd ja, Even terug naar Arjen van der Horst. Arjen, om even te proeven hoe de sfeer bij jou is. Beschrijf eens even, kijk eens om je heen. Wat zie je? Nou, ik sta op Wembley Way. En Wembley Way is, het, het is de grote weg die leidt naar het uh, ja, imposante Wembley Stadion. In het begin van die weg ja, dan sta je een beetje op een heuvel. Dus je hebt prachtig uitzicht. En dan zie je echt een zee van rood. Gemoedelijk gemengd met het zwart en het geel van Borussia Dortmund. De weg hier naartoe, ik zag de weg was helemaal bezaaid met bierblikjes. Mensen die nog snel even gingen bijtinken in een van de vele kroegen. Ik Zag wel dat ze uit voorzorg de politie kroegen heeft verdeeld. Kroegen alleen toegankelijk of voor Borussia-fans of voor de Bayern-fans. Maar tot nu toe gaat het zeer gemutlig. Het gaat allemaal uh, zeer broedelijk. Uh, lopen ze langs elkaar richting het stadion. En uh, ja, met de zon in de lucht. Uh, het is, het is uh, 16, 17 graden. Ja, ja. Um, een zonnetje schijnt. Het belooft een mooie voetbalavond te worden. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, je hebt ons lekker gemaakt. We gaan uh, vanavond allemaal ongetwijfeld kijken. Anje van der Horst, dankjewel. Uh, Tim de Wit ook in Duitsland. Tom, ga je kijken eigenlijk vanavond? Ja, ik ga natuurlijk kijken. Ik vind het wel leuk. Interessant. En ik hoorde net uh, dat er zoveel Duitsers ook in Duitsland gemobiliseerd worden. Het lijkt me nogal logisch, want je krijgt altijd een Duitse winnaar in de Champions League. En ook een Duitse verliezer. <lacht> hoorde ik iemand zeggen of schrijven. Ja, ja, ga je kijken dan, dan, dan. Ook, Ga je kijken vanavond? Ja. ja, ja? ja, ja, ja. En Edwin, jij ook? Uh, het is mijn laatste avond in Nederland. Ik heb mijn ouders uh, voorlopig beloofd, vanavond, voorlopig, dan, ja. uh, beloofd vanavond te koken. Uh, de keuken is belangrijker. En, en Ik vind het wel opvallend. Uh, mijn roman gaat onder andere over het veranderde Nederland... in de laatste 25 jaar. Toen ik wegging, uh, kon je echt niet zeggen of denken... dat bijvoorbeeld in de halve finale van de Champions League... toch een groot deel van Nederland voor twee Duitse ploegen was. Zeker niet Bayern München. Ja. Uh, in een in strijd tegen twee Spaanse ploegen. En uh, wat overigens zijn we heel heel erg veranderd. Ook wel ten goede. dus is niet die eeuwige Duitse haat meer. En, en Nederland verheugt zich op een, op een Duitse finale. Het is voor iemand die heel lang geleden is vertrokken... is dat ja. uh, is dat maar wat het is dat we veranderd zijn eigenlijk? Nou, we, ik denk omdat Nederland misschien wat complexer tegenover Duitsland heeft, heeft overwonnen. En dat we het meer als een, als een goede, goede buur zijn beschouwd. Dat we onze vooroordelen van vroeger uh, zijn vergeten. Dat natuurlijk een hele nieuwe generatie zou komen. Die niks meer met de oorlog uh, te maken Robben, hebben gehad. En... Robben, Robben, van Spelers van, van, van, van, van, die in Duitsland... Ja. Heel veel voetballen, trainers die de succes ja. hebben. Dus alles samen zal wel, zal wel hebben meegespeeld. Ja. En dat geen dat Lothar Matthäus meer in Duitsland voetbalt. <laughs> <laughs> dat helpt ook. Ja, dat uh, scheelt in ieder geval een slok op een, een borrel, om maar zo te zeggen. Uh, we hebben nog een uh, minuutje of vijf. Nog even over uh, VVV. Dat vanaf volgend seizoen een toontje lager moet zingen. Uh, Limburgs werden verslagen door, uh, door Ahead Eagles en degraderen. Dus uh, uh, Rodi C tegen Sparta ook 0-0. Komt FC Limburg een stukje dichterbij, Tom? Uh, ik heb er uh, heel also? weinig over nagedacht. <kwijnt> Volgens mij komt FC Limburg nooit omdat, uh, laten we zeggen, de culturele verschillen tussen al die clubs uh, te groot zijn. Uh, we hadden al bijna een FC Limburg. En een paar idioten uit Sittard, uh, tien of twintig, die weten dat te voorkomen. Nee, volgens mij komt het nooit. Je zou kunnen zeggen dat je een paar hele mooie derbies krijgt, uh, Edwin Winkels. Uh, mocht de Roda er ook uitvliegen. waar. waar ja, In Limburg? VVV, Tussen, Fortuna. MVV, uh, oh, maar in de eerste, MVV, divisie, ja. Ja, in de eerste maar dat, divisie. Ja, dat zijn geen eens derby's meer bijna. Dan, dat, dat, dat moet eigenlijk in de Eredivisie. Ik vind Limburg wel uh, voor de territoriale gelijkheid. Uh, Limburg toch minimaal twee clubs uh, in de eredivisie uh, zou moeten hebben. En ik betwijfel ook of, of mensen, als het in de eerste divisie gaat, of die stadions daar nog voor uh, vollopen. Ook ja. al spelen ze tegen ja. elkaar. Ja. Ja. FC Utrecht uh, won uh, met 2-0 van uh, Twente, wie had dat gedacht van jullie? Ik ben hartstikke Utrecht dus uh, en vroeg altijd op het brugzijdig daar aan het begin van het seizoen had niemand dat verwacht. Absoluut niet natuurlijk. Als je denk ik de staartjes van de voorspellers zei, dan, dan Twente stond toch weer ergens in de top drie uh, en, en Utrecht uh, onder, onder de middenmoot. Maar zoals Utrecht het hele seizoen heeft gevoetbald en constant is geweest, behalve een kleine periode in het begin dat wat minder gaat, en hoe, hoe Twente op een gegeven moment toch ook heeft uh, zitten zwabberen met de trainer, uh, et cetera, het, is het misschien wel het meest logische wat er kon gebeuren. Nou, ja. Maar goed, ze we zijn er nog niet Utrecht, hè? want het was wel 0-2. Maar Moulenga deed niet mee. En nu Asare is uh, geschorst of wordt geschorst. Ja. Nou, dat zijn net de twee sterspelers. Ja, de... maar in de Galgenwaard hebben we weinig ploegen gewonnen, denk ik, de laatste jaren. Ja, maar... Dus dat, dat is wel ja, een heel ja. groot voordeel bij Utrecht tegenwoordig. Maar moet je eigenlijk wel willen winnen? Als je wint, dan kom je geloof ik in de derde voorronde van ja. de Europa League. Je hebt geloof ik tien dagen vakantie, want dan moet je al aan je voorbereiding beginnen. Ja, maar ik dat is dus het probleem van het voetbal. Er is dus gewoon te veel voetbal. Dat is toch met, met, die, met die Europa -liep, precies hetzelfde. Dat mensen dat, dan moet je zo... Uh, te veel. Je moet eigenlijk kunnen doorwisselen... en een enorme steken selectie ja, ik hebben om goed die, aan de die, competitie die te kunnen beginnen. Wel, ik hoor collega's van mij die zeggen... Ja, die play-offs, ja, dat is ook een soort mosterd aan de maaltijd. Hoezo? Eigenlijk nog? Ja, dat, dat je tot, tot met nummer acht. Maar net wat je zegt, je hebt bijna, bijna geen vakantie. Grotere clubs kunnen dan nog de derde voorronde met, met een vredeld B-team beginnen. En zij vinden het toch heel leuk, uh, stel dat Utrecht doorgaat, om, om het goed te doen in de Europa League. En, uh, inderdaad dan, maar misschien is, is de sportieve uitdaging zo groot en, en, en de vreugde van het bereiken van die plaats, dat als je denkt, van, uh, dan maar een keertje, uh, twee weken vakantie. Ja, waarschijnlijk Ik heb je nog wel gelijk, wel. want je kan ook eenvoudig verliezen natuurlijk. Dan ben je van al het gedonder af. <laughs> ja. En dat heeft twintig gedurende comp die competitie al ja. gedaan natuurlijk. Uh, Louis van Gaal die heeft uh, uh, zijn selectie bekendgemaakt. Tenminste, uh, vier debutanten opgeroepen voor een oefentrip naar Azië begin uh, volgende maand. Uh, Duarte van Heracles, Nederland van Feyenoord, Tiendali van Swansea City. En daar is hij weer van Utrecht. Die heeft dan helemaal geen vakantie, volgens mij, zo ongeveer. Uh, ja, uh, wat vinden jullie van zo'n uh, zo trip? En dan kijk ik aan zo van. Ja, uh, mag, ja, ik al, mag ik al weg? Nee, nee, nee helemaal niet. Als ik nou, als ik gezellig, maar ik wil een trip naar Indonesië en in Thailand gaan, zo, geloof ik, of was het niet? Of China. Ja, er, er wordt dan altijd wel over gedaan, alsof het allemaal heel belangrijk is. En ik denk altijd ja. Sponsortrip. Ah, voor jonge voetballers denk ik een beetje ervaring opdoen. Levenservaring, ook als, als ze daar wat van de omgeving ja. zien, uh, misschien een soort, uh, soort betaalde vakantie. Kof. En, uh, en dat is het hem. Ja, oh, oké. Okay. Ik hoor al weinig mening hier aan tafel van jou. Ja, wat ja, het het ook wel. je ermee? Ik ga nog 12 aan ja. uh, internationals spelen, dus al in Israël, in oranje. Ja, oranje. Ja, ja, en dan moet klopt. je je afvragen wat voor nut heeft. Ja. Want uh, uh, jonge spelers ervaring laten opdoen. Ja, wat hebben wij eraan? Als het hele Nederlands elftal aanwezig zou zijn. Dat zou je het ja, gebruiken. Voor, voor jonge spelers is het inderdaad wel. We doen het nu alsof. Het ja, maar, echt, maar wat oninteresseert het... ons dat nou? nou ik denk dat het nou, voor ja, wij, wij willen toch dat het, dat het Nederlands voetbal beter wordt. Dus dan uh, moeten we het ook niet bagatelliseren als ze uh, internationaal ervaring ontdoen als uh -huh. ze jong zijn. Uh -huh. Uh -huh. Ik denk uh -huh. dat het voor de sponsoren Help van die wedstrijden niet leuk is. Uh, want die hebben waarschijnlijk behoorlijk wat geld betaald om het Nederlands zelf eruit te krijgen. En die zien uh -huh. spelers uh, verschijnen waar ze nog nooit van hun leven van hebben gehoord. Wat ja, ze kunnen over tien jaar zeggen, die heb ik nog zien debuteren. Dat <laughs> kan natuurlijk ook zo. We gaan afronden. Wat ga ja, jij dan doen het weekend, Edwin Winkels? Nou, ik ga zo meteen een uh, tonijn koken? in teriyaki uh, en sesamzaad maken. Ja. En morgen pak ik het uh, vliegtuig naar, uh, naar Barcelona. Kijken of het daar ietsje warmer is dan hier. Denk het wel. Dan de Boers, wat ga je doen het weekend? Ik uh, ga uh, verhaal, dat, dat verhaal afmaken <macht> over hoe naar de Tour de France kijken. En, en, en een reportage <macht> met Robert Gezing, die ik uh, vier dagen in Catalonië heb gevolgd in april. Oh, leuk. Dat moet ook af uh, deze week. Nou daarna ga de... ik op vakantie. Kijk, je hebt gelijk. Champions League. Tom, jij gaat Champions League kijken. Oké, okay. we hebben nog even contact gehad met uh, de vergadering KNSB in... waar was het? Utrecht, geloof ik. Uh, en er is geen nieuws. Dus uh, ja, uh, dan kunnen we verder ook weinig over zeggen. Want er is wordt geen nieuws. Nou, wordt vervolgd. Zometeen natuurlijk de Champions League finale. Om 7 uur zit hier uh, Ronald Boots. Vast heel veel plezier daarmee. Goeiedag. Champions League op radio 1. Zometeen in langs de lijn. Op de, de rechterkant Robben, Koepert! Arjen Robben! Bayern München, Borussia Dortmund. Mooie beweging van Robben. Robben, Robben, Toepert! Toepert, Arjen Robben! En nog eens langs de lijn, zometeen om 7 uur. In de Champions League om kwart voor 9 op radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 U ziet het vanavond in Katholiek Nederland TV... om vijf voor zes bij RKK op Nederland 2. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Dit is Radio 1.